agenda. Een detective voorspel van Irene Burke en Len Stewart. Vertaling F.A. Pochenbeek, regie Bert Dijkstra. Hé, hey, daar kan ik nog nooit eens met rust worden gelaten in het huis. Het spijt me, maar er is telefoon voor je. Ik heb je toch gezegd dat ik er niet ben. Ik ben aan een belangrijk hoofdstuk bezig, dat moet nou af. Dan moet je me niet telkens sturen. Ja, dat weet ik wel, maar... Nee, nee, niks te maken. Je wilt toch ook dat ik een succesvol schrijver word? Nou, dan moet je me op jouw manier daarbij helpen. Nou, ik, ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Begin dan die man aan de telefoon te zeggen dat ik er niet ben. Maar het is Ian nee. Hij wil weten of je bij je plan blijft om lid te worden van het zwarte masker. Het bestuur van de club vergadert vanmiddag. En jouw naam staat op de lijst. Natuurlijk wil ik lid worden, dat weet hij, toch? Nou ja, ik kom wel even, dan zal ik het hem zelf al zeggen. Wees vooral vriendelijk tegen hem. Anders doet hij geen goed woordje voor je bij het bestuur. Hallo, met Raymond. Hallo, Kiel. Stoor ik? Nee, nee. Zeg maar wat er is. Uh, het is nogal dringend, zie je. Het bestuur dat komt tegen het eind van de middag bij elkaar... ...en ik wilde even zeker weten dat je bij je plan blijft om lid van onze club te worden. Ja, zeker wil ik lid worden. Ik ben nog niet zo lang als schrijver bezig... ...en wellicht kan ik in jullie club nog het een en ander opsteken. <laughs> nou, dan zul ik jou zoveel niet meer kunnen leren. Dat zal wel net andersom zijn. Niemand van ons heeft op zijn werk zulke schitterende kritieken gekregen als jij... ...en dan die verkoop. Ze om dat boek voor jou gevochten... Nou ja, ik moet toegeven, het is erin gegaan als koek. Ik ben nou al aan de vijfde oplaag. Vijf mm, voor je. Nou, goed Ian. Laat me even horen of ze mij hebben aangenomen, hè? Dan stuur ik je een gierotje voor mijn contributie. Nou, we komen zoals je weet maar eens in de maand bij elkaar. De volgende vergadering is in het dichtercentrum op de zestiende. Nou, dan zou ik je nu niet langer ophouden. Ik bel je wel op om je definitief te zeggen of je bent aangenomen. We kijken, hè? Dag Tony. Dag Dag Ian. En nog wel bedankt dat je me hebt voorgehangen. En? Alles in orde? Nee. De stuur moet eerst nog uitmaken of ze me wel aannemen. Het schijnt je niet zo erg te bevallen, hè? Zou jij het leuk vinden als een stelletje lui van achter de groene tafel je naam op de koel zouden nemen? Oh, maar dat is geloof ik zo de gewoonte als je lid van de club wilt worden. Ja, ja, dat is de gewoonte, maar in mijn geval ligt het toch een beetje anders. Zeg, Tony, ga maar niet weer naar je werkkamer. Ik heb gijder gezegd dat ze thee in de huiskamer moest brengen. Ik ga dadelijk inschenken. Ik heb heus geen tijd om thee te drinken, hè? Misschien is het mij het beste dat ik Barres huis een kantoor neem. Mm, dat is nou niet aardig van je. Je weet dat ik mijn best doe om je te helpen... Ik heb het opzet opzetgerder vanmorgen je werkkamer niet laten doen, omdat ik wist dat je dat zou stoeren. Ja, ja, maar die vervloekte stofzuiger, die hoorde ik toch maar door het hele huis. En dan nog die hinderlijke glazenwasser op zo'n ladder. En me van boven nog zo indomst dat dan te staren. Hé, hey, Tony, je moet niet zo onmogelijk doen. De ramen moeten nu eenmaal worden gelapt. Vooruit, kom mee. Dan krijg je thee. Dat is goed voor je humeur. Nou, vijf minuutjes dan. Maar niet langer. Ik heb je stoel bij de haard gezet. En rust die even lekker uit. Oh, maak vooral niet zoveel drukte van mijn lieve kind als heus niet nodig. Wat ben je tegenwoordig toch prikkelbaar? Het lijkt wel of het schrijven je kribbig en humeurig maakt. Ik ben helemaal niet kribbig en humeurig. Maak een koekje. Hoe schiet je op met je boek? Hm? Nog een wonder dat er voortgang in zit met al die onderbrekingen. Wat zei je in, Korten, in toch toen die je belde? Denkt hij dat je als lid van het zwarte masker wordt aangenomen? Jazeker. Ze kijken al uit naar mijn contributie niet een penningmeester. Toen ik hem veertien dagen geleden tegen het lijf liep... ...toen zei hij dat we een hele tour hadden om rond te komen. Ja, natuurlijk, als er onder het bestuur een paar van die kwasten zitten... ...dan zou ze er wel eens op tegen kunnen zijn om een ex delinquent lid te maken. Houd daar niet over op, Tony. Oh, oh neem me vooral niet kwalijk. Ja, dat is waar ook, hè. Daar wil jij nooit over horen. Nou, zo'n pretje vond jij het ook niet. Een pretje? Nee, nee, Hilde. Een pretje was het bepaald niet. Je moet op dat punt niet zo gevoelig zijn... Ik bedoel, als het mij niet kan schelen, zie ik niet in waarom het jou wel zou kunnen schelen. Ten slotte, ik het moet opknappen en niet jij. Maar omdat ik je vrouw ben, kijken ze mij erop aan. En iedereen weet het door het boek van je. Kom, kom, laten we elkaar daarover nog niet in de haren vliegen, hè? Ik geloof dat je beter zou doen open kaarten spelen, Tony. Je hebt nu succes met je boek. En wat geweest is, is geweest. En je zou veel meer getapt zijn als je zei dat de gevangenis je koud liet. Oh, dus schuichelen bedoel je? Ach, volgens jou denkt iedereen dat jij de enige bent die ooit in de gevangenis heeft gezeten. Het was niet eens lang. Ik ben blij dat voor jou de tijd omvloog. Voor mij was het anders precies omgekeerd. Nog thee? Nee, nee, dank je. Ik moet nou weer aan mijn werk. Vanavond moet je me eens wat uit je nieuwe boek voorlezen. Dan kijk er maar niet naar de televisie. Zeg, Tony... Als je lid van het zwarte masker bent. En je wilt zeggen, als ik lid ben, hè? Ja, als? Maar je wordt het zeker. Ze kunnen onmogelijk iemand weigeren die zo'n succes heeft gehad. En, Tony, als je eenmaal lid bent, kan ik dan mee naar de clubavonden? Kom nou, dat zou je niet eens willen. Waarom niet? De omgang met schrijvers lijkt me erg interessant. Het zijn schrijvers van misdaadromans, kindje. Ze handelen in bloed, zweet en moord. Dat is om zo te zeggen hun handelsmerk. Toch geloof ik dat het leuke lui zijn. Mogen de dames eigenlijk meekomen? Ik betwijfel het. En er zijn vrouwelijke leden? Ja, natuurlijk, omdat ze ook over misdaad schrijven. Ach, je neemt me nooit ergens mee naartoe. Ach, we zijn nu maar blij dat je thuis kunt blijven, Hilde en mijn zaken wijn En laten ze me nou vanmiddag me verder met rust laten. Als er iemand opbelt of aanloopt, dan ben ik er niet. Denk je dan? Ja, Goed. Dames en heren, mag ik u verzoeken? Als we zo doorgaan, dan komt er nooit een eind aan de vergadering. We hebben dus besloten dat het dichtercentrum de meest geschikte plaats is... om voor voortaan onze maandelijkse bijeenkomsten te houden. Daar blijft het dus bij. Meneer de voorzitter, mag ik opmerken dat het dichtercentrum wel wat ongunstig ligt? Enkele leden voelen dat als een bezwaar. Kijk, hier heb ik twee brieven. Misschien wilt u die even inzien? Ja. Ja, ja. Toen een beetje dwaas, hm? het merendeel van de leden heeft een auto en de ondergrond is er vlakbij. Nou, ik denk niet dat we voor die prijs ooit iets beters kunnen vinden. Je kunt er uitstekend eten en de bar is prima. Oh, Ian is het om de bar te doen, hè Ian? Nou, net zoals je zegt. Nou, kan ik het helpen dat ik nogal durstig ben? Ja, maar eens, als we de contributie verhogen, ja, dan kunnen we dan een heel wat betere gelegenheid vinden. Nou, we hebben een behoorlijk aantal leden. Eh, hm? uh, Claire, hoeveel hebben we tot nu? 117. 117? Ja, dat wil zeggen onze buitenlandse leden meegerekend. Ja, ja, ja Die kunnen niet op onze bijeenkomsten komen. Ze kosten alleen wat porto voor ons maandblaadje. Maar ze betalen contributie. Ja, als we ze tenminste achterna zitten. Hm. Is er uh, nog iets aan de orde? Ja, meneer de voorzitter. De ereprijs van de club. De ereprijs van de club. Sommige leden vinden onze stalen brieven wat pover als ereprijs... ...voor de beste misdaadroman van het jaar. Hm. Nou ja, kost anders geld genoeg. Daar moet er meer geld voor worden uitgetrokken, Ian. Ja, dat is zo. Dan kan ook dat uh, mooie ivoren handvat er wel af. Zeg, wat vinden jullie allemaal toch zo graag, hebben, hè? Oh, ik was niet in het bestuur toen erover werd gestemd. Nee, ik wist niet dat onze mensen de ereprijs niet mooi vonden. Nou ja, zegt gaat tenslotte maar om de eer. Die prijs kunnen ze van mijn bad houden. Nou, wacht maar. De een of andere dag, dan win jij hem nog. Ik <laughs> kan me niet voorstellen. Mijn boeken zijn niet gekunsteld genoeg. Gewone laag bij de grondse degelijke moordverhalen. Maar de heren critici willen altijd iets hoogintelligents. Iets wat verschrikkelijk ingewikkeld is. Mogelijk. Maar de lezers, die moeten het niet. De verkoop van je boeken, u wijst dat uit. Ze gaan hard. Hmm. Lief van je in om dat te zeggen. Kom, dames en heren. Complimenten kunt u elkaar straks maken. We gaan door. Moeten we misschien eens een andere commissie van beoordeling hebben? Hmm? Ja, al jaren achtereen zitten we met dezelfde langbaardige heren. Ach, Agnes Pellaway heeft anders geen waar. Gauw, oh, je weet best wat ik bedoel. Ah, oh, kijk nou eens wat het vorige jaar de herenprijs heeft gekregen. Nou, ik vond de dood op balletschontjes niet kwaad. Ja, maar het was te gekunsteld. Ik raad op de eerste bladzijde dat de balletmeester het had gedaan. Ja, luister eens, dat wij het raden is heel gewoon. Wij weten zo langzamerhand wel hoe de schrijver van een misdaadroman te werk gaat. Oh, zo, vind je? Ja, Jerry heeft gelijk. Als wij de foefjes van het vak niet kenden, zou er iets aan ons mankeren. Alsjeblieft een beetje minder heen en weer gepraat, hè. Dan kunnen we wat opschieten. Ik stem voor de een razerenprijs. Ja, ik ben er ook voor om hem aan te houden. Ten slotte is hier het symbool van onze club het zwarte masker geworden. En het zou jammer zijn als we met die traditie braken. Nou, dus daarmee is ook dit punt afgedaan. Yes. Is er nog iets anders aan de orde? Uh, Jazeker, meneer de voorzitter. Huh? Ik wou nog één punt naar voren brengen. Als maar niet weer de financiën zijn, Ian. Sinds jij penningmeester bent, bereid je steeds hetzelfde stokpaardje. Als er geen geld genoeg is, moeten we de contributie verhogen. Daarmee was daar. Ja, maar niet alle leden zullen daarvoor te vinden zijn, Babs. Ze hebben niet allemaal zo'n boekenverkoop als jij. Nee, maar zij is dan ook buitengewoon, hè. Hoe ze zulke bloederige misdaden uitdenken, is mij herhaafsel. <laughs> oh, wat levert je nog voor het ontbijt twee lijken? Met een zelfmoord als aperitief, Voordat ze met het diner beginnen. Nou, ik weet het niet. Klaar kwam toch ook heel goed voor de dag? Ach, stuk van die moord. Ik wil wel een blauwdruk van Alexander Dumas. Zeg, zeg, hoor eens even. Ik pleeg geen plagiaat, als je dat soms bedoelt. Beste mensen, zoveel geduld heb ik niet. De mensen die per gelegenheden als deze... zijn we nou klaar? Uh, nee, meneer de voorzitter nee, nee, nog niet. Maar u zult wel bij zijn dat het, het moeilijk is... om er een woord tussen te krijgen als de dames eenmaal beginnen. Oh nou, mag ik? Ja, ja, levert toch het bewijs voor mijn bewering? Uh, zo, meneer de voorzitter. Uh, ik wil overgaan tot het voorstellen van een nieuw lid. De heer Tony Raymond... Huh? Tony Raymond? Oh, de man met de gouden pen. Wil jij zeggen dat, dat Raymond lid wil worden? Ja, is dat zo vreemd? Hij is nu beroepsschrijver en werkt aan zijn tweede boek. Dat eerste kennen we allemaal. En of we dat kennen. De critici hebben zijn bedje gespreid. Ja, maar maar die, maar die vent heeft er gezeten. <laughs> hemeltje Morris. Je praat als iemand uit de pruikentijd. Onze club is voor schrijvers van misdaadromans. En wat is Tony Raymond anders? Zeg, waarom moest die Tony Raymond eigenlijk zitten? Daar moet je vrouw voor zijn om zoiets te vragen. Niet grof de Jerry. Ik wil het alleen graag weten. Waarom niet? Ja, maar die date heeft niets met ons te maken. Hoor, hij en daar ben ik het niet mee eens. Ten slotte zou je wel eens wat al te veel belangstelling voor onze magere kastreserves kunnen hebben. Als penningmeester kun je daar niet onverschillig voor zijn. Nou, dat ben ik ook niet. Het enige wat ik weet is dat Raymond een goed schrijver is. En dat de club als geheel wat dan zijn lidmaatschap zou hebben. Ja, je wil zeggen dat hij ons kan vertellen hoe het in de gevangenis toegaat. Nou, het lijkt me een beetje pijnlijk en van slechte smaak getuigen om dat te vragen. Och waarom? Als hij zijn ervaringen zelf te boek heeft gesteld, kan hij ze toch moeilijk in de doofpot stoppen. Maar in zijn boek stond niet waarom hij de gevangenis in moest. Zolang het niet vermoord was, kan het mij niet schelen dat hij lid wordt. Jullie zijn niet goed bij je hoofd om zo'n man lid te maken. Zo. Dus jij voelt er niet voor. Nee, beslist niet. Mag ik weten waarom niet, Claire? Tot nog toe hebben we een zekere standing als maatstaf aangehouden. Als wij Tony Raymond aannemen, zeggen de mensen... dat we werkelijk een club van misdadigers zijn... met schurk en Vagebond als lid. Ach, wat kan het ons schelen wat de mensen zeggen? Mensen en mensen wind je nou toch niet op... en laten we onder elkaar geen ruzie gaan zitten. Ja, ik dacht dat we een club van schrijvers waren... en niet een vereniging van zedenprekers. We zijn ook geen club tot ondersteuning van ex-gevangenen. Nou, Tony Raymond heeft geen steun nodig... Hij moet een vermogen hebben verdiend met zijn boek. Typisch, hè, dat zoveel lezers tegenwoordig de nuchtere werkelijkheid willen lezen. Vooral als het de eigen ervaringen van de schrijver betreft. Mijn leven Achter Tralies. Een pakkende titel. Ik van mij mag dat wel. Ik heb dat boek niet gelezen. Oh, je kan het van mij te leen krijgen. Dat is lief van je. Weet iemand of die Tony Raymond er knap uitziet? Denk er aan Babs. Jij hebt al een man. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar echtgenoten kunnen soms wanhopig vervelend zijn. In elk geval, Tony Raymond heeft een vrouw. Jammer. Ik ben voor zijn lidmaatschap. Als we hem weigeren, zeggen de mensen dat we dat doen omdat hij een strafregister heeft. Hij heeft geen strafregister. Hij werd maar één keer veroordeeld. Ja. ja goed, maar waarom? Niemand schijnt het te weten. Als die man lid wordt, blijf ik niet langer secretaresse. Zeg, sta je niet een beetje te fel tegenover die man, Claire? Ik wil maar zeggen, we weten met z'n allen niet eens wat hij op zijn geweten heeft. Nou, als het praatje rondgaat, dat we iemand onze verleden als lid van onze club hebben geweigerd. Dan zouden we elk voor onszelf wel eens lastige vragen te beantwoorden kunnen krijgen. Wat bedoel je daarmee? Niks, <laughs> Morris. Maar doorgaans vragen wij een toekomstig lid niet om zijn conduit staat over te leggen. Uh, neem hem bijvoorbeeld. Ja, als jullie nou beginnen jullie vuile was buiten te hangen, ga ik er vandoor. En, Peps, wat heb jij nou wel te verbergen? Kom daar maar eens mee voor de draad. Hm, weet je dat niet, jij? Dat heeft dus een moord gepleegd... alleen om zelf te weten hoe je je dan voelt... en dat dan in het boek te pas te brengen. Doe niet zo bespottelijk, Ian. Mijn verledenheden zijn buiten kwestie. Zo komen we geen haar verder. Glei heeft gelijk. Ik stel dus voor de vergadering te verdagen en eerst eens even na te gaan wie en wat die Raymond eigenlijk is... voordat we hem als lid aannemen. Ja, maar dat kunnen we niet doen. hè? He? We hebben het recht niet om in de levensgeschiedenis van die man te gaan graven... Of we nemen hem aan als eerste rangschrijver, die hij is, of we stemmen hem af... en laten ons voltallig bestuur van ieder van ons de doopzee lichten. Hier en hier, wat een dikke woorden. Kom, Morris, laten we hem aannemen. Ik ben er voor. Wie weet hoe interessant die is. Dat zijn er dus twee die voorstemmen, jij, Jerry? Ik ik heb het niks te verliezen. Vooruit neem hem aan. Als hij aanstoot geeft, kunnen we hem er altijd nog uitgooien. Klaar? Mijn antwoord weet je. Juist. Yes. Dan ziet het eruit dat de meerderheid niet achter je besluit staat. Bij de volgende jaarvergadering dien ik mijn ontslag in. Maar waarom, Claire? Ja, waarom? Wij verdienen onze dagelijkse kost met het beschrijven van misdaad. Moeten we daarom iemand de rug toedraaien die, die eenmaal in zijn leven iets verkeerd heeft gedaan? Nou, gaan jullie gang maar. Maak Tony Raymond, lid van de club. Maar jullie zullen er al van hebben. Allemaal. Let op hun woorden. Allemaal. Mm -hmm. Ja, maar Claire, dat is helemaal uit het doen. Ik heb er nog nooit zo opgewonden gezien. Doorgaans is ze ijzer gekomen. Ik begrijp niet wat ze tegen die Raymond heeft. Ava, hiermee is de vergadering dus gesloten. Raymond kan op de volgende bijeenkomst in het dichtercentrum verschijnen. Uh, wil jij het hem zeggen, Ian? Ja, en ik zal er ook voor zorgen dat hij eerst zijn contributie betaalt. Zeg, Ian, zijn jullie eigenlijk vrienden? Nee, dat niet. Uh, verleden jaar op een literaire lunch ontmoet ik hem voor het eerst. We raakten aan het praten. Zo dan ook ze ik onze club uh, wat er spraken. Hij uh, is scheef geïnteresseerd. Je zou juist denken dat Claire blij met hem zou zijn. Nog een man erbij. Is dat zo nodig, Babs? Ik kan blijkbaar nooit iets zeggen dat Johan staat. aanstaat. Uh, uh, uh, uh, uh, rijdt er iemand soms met me mee? Nee, hmm. dank je Morris, ik ben met mijn eigen wagen. Zeg mensen, tot de volgende keer dan. Ik kan het eenvoudig niet afwachten om met die Tony Raymond kennis te maken. Wie is je cocktail, Tony? Ze stonden zo te dringen naar buiten dat ik niet weer kon. Dank je. Zegt, zijn het allemaal beroepsorteurs? Zeker een beetje bang voor concurrentie, is er niet. Ach ja, in zekere zin wel. Nou ja, de meesten zijn natuurlijk schrijvers van misdaadromans. Dat is nu eenmaal wat bij de club heut. Maar er zijn ook heel wat vrouwen en schrijvers. En gewone mensen, deden, hartgevers, handelaars, verslaggevers. Dag, je kunt het klappen van de zweep. Iedereen voor wie we nut kunnen hebben is welkom. Mijn vrouw zei dat ze graag zijn een avondje mee zou komen. Nou, maar uh, breng haar toch gerust mee. <laughs> nou, dat zal ik maar niet doen. Hilda is nog een flap uit, weet je. Ze praten veel. veel. <laughs> doen de meeste vrouwen. Wat weet jij daarvan? Nou, een of andere dag dan ga ik de grote stap wagen. Kijk eens aan. Zeg, ik heb zo'n idee dat ze hier alles van mij weten, hè? Nou ja, bestuur vanzelf. En zo duidelijk zou ik je aan de bestuursleden voorstellen. Je kunt de bestuursleden altijd herkennen als een insigne. zo uh, in. Ze weten dus dat ik gezeten heb, hè? Ja, maar beste kerel, dat weten ze of ze het willen of niet. Je hebt in je boek geen geheim van gemaakt. Mm, een boek is altijd nog wat anders dan dat je hoog en hoog tegenover elkaar staat. Nou, als je me weet dat ik best zou willen brommen om een boek te kunnen schrijven dat succes had. Zeg, wie is dat meisje daar in het zwart? Oh, uh, dat is uh, Babs Craig van heb er natuurlijk wel van de gehoord. Wie niet? De gevangenisbibliotheek stond vol met de boeken. Nou, ze weet werkelijk heel wat gruwelijke misdaden te bedenken. Ja, soms lijkt mij onze bub een beetje een stille sadiste. Wie kan ons met haar maken? Ze is een van onze bestuursleden. Was ze voor of tegen mijn lidmaatschap? Ze heeft stem. Kom mee. Babs, mag ik even ons nieuwe lid voorstellen, de heer Tony Raymond? Oh, ik had u heel anders voorgesteld. Tony, dit is uh, Mrs. Babs Crackle. Hoe oh, maakt u het? Dank u, het kon niet beter. Babs, uh, er wordt van je verwacht dat je hier een insigne draagt. zou je het niet opdoen? Ian, en ik verhaal van de dorst. <laughs> nou, kan ik me voorstellen. Dat kan ik voor je halen. Whiskey on the rocks, alsjeblieft. Jij ook zoiets, Tony? Nee, nee, dank je, ik zal even wachten. Nou, ik ben zo terug. Zorg je goed voor hem, Babs? <laughs> Natuurlijk, wat dacht je? Ik heb een paar van uw boeken gelezen. Vond ze erg goed. Meent u dat heus? Op zulke complimenten leef ik. Deze club lijkt me bijzonder interessant, hè? Schrijven ze hier allemaal over misdaad? Ja, anders zou ze geen lid kunnen worden. U zei zo even dat u zich mij heel anders had voorgesteld. Hoe dacht u dan dat ik eruit zag? Dat is moeilijk te zeggen. In elk geval heel anders. Hm. Meer het type misdadiger. Oh, komt u erbij. Natuurlijk niet. Nou, hoe dan? Ach, dat weet ik zo net niet. In ieder geval niet zo knap en charmant als u eruit ziet. Heeft u al met iedereen kennis gemaakt? Nee, nee, dat zou voor de eerste avond wel een heel karwijn zijn. Oh, nee, nee, ik bedoel meer met de bestuursleden. Daar heeft u Morris Craig als gewoonlijk aan de bar geplakt. Hij is onze voorzitter. Hij schrijft psychologische griezelverhalen. Hoog, oh, ze zijn bijzonder knap opgezet en op een hoog plan. Echt iets voor de heren critici. Oh, nou, ik heb eerlijk gezegd nog niks van hem gelezen. Nee, onder ons dan heeft u niet zoveel gemist, hoor. Maar dan zegt u nooit dat dat van mij komt. Hij is nogal licht geraakt. Ach. Wie zit er nog meer in het bestuur? Nou, ikzelf en Ian Courtney. Hij is onze penningmeester. En weet degene die zijn contributie niet op tijd betaalt. Nou, dan is er nog Jerry Garner en... Ach ja, dat is waar. Claire Nesbit, onze secretaresse. Claire Nesbit? Ja. Zij schrijft toneelstukken over misdaad. Een paar ervan werden in de Schouwburg opgevoerd en ook wat op televisie en radio. Hebt u ooit van haar gehoord? Jazeker. Nou, dat zal ze fijn vinden. Niet zit een schrijver zo dwars dat hij het gevoel heeft om bekend te zijn. Overigens had ik niet gedacht dat de naam zo'n begrip was. Ik zou er best nog eens willen ontmoeten. Oh, dat zou best gebeuren. Op vergaderingen als deze heeft het natuurlijk razend druk. Ach, u weet hoe dat gaat. Zij had iets op mijn lidmaatschap tegen, als ik me niet vergis. Wie heeft u dat verteld? Ian? Nee, nee. Ik lees het op uw gezicht. U blooste met kennelijk verlegen. Ja, Claire wilde u liever niet in de club hebben. Zo. En waarom eigenlijk niet? Ja, ze was erop tegen dat omdat u in de gevangenis had gezeten. Oh, mij kon het niet schelen. En ook de andere bestuursleden liet het koud. Heeft u misschien nog een andere reden opgegeven? Behalve dan mijn verblijf in de gevangenis. Hé. Nee. Maar als ik u raad mag geven, meneer Raymond. Blijft u dan een beetje uit de buurt van Claire Nesmith? Nee, als ik u raad nodig heb, dan zal ik daar zelf wel om vragen. Oh, waarom ineens zo gebeten? Oh, was ik het werkelijk? Spijt me, was niet mijn bedoeling. Meneer Raymond, ik vraag me af waar u die slechte manier hebt geleerd. Zeker in de gevangenis. Mogelijk. U wilt me nu wel verontschuldigen? Ik ga nog even een paar kennissen de hand drukken. Gaat uw gang. Is dat nou werkelijk zo nodig, Claire? Dit is nou toch zeker niet het ogenblik om convocaties voor de volgende vergadering uit te schrijven. Kom je mee naar de zaal en amuseer je wat... Ga jij maar, Jerry. Ik blijf liever hier. En wil je me nu alsjeblieft met rust laten? maar wat heb je toch de laatste tijd? Sinds je uit de bestuursvergadering bent weggerend, ligt je met iedereen overhoop. We hadden afgesproken dat we vanmiddag samen zouden lunchen. En jij laat me doodleuk in de steek. Ik had helemaal geen trek. Nou, dat is niks voor jou, Claire. Wil je me niet eens vertellen wat er aan scheelt? Als je het dan beslist wilt weten, Jerry. Ik vind dat jij en de rest van het bestuur... gistermiddag buitengewoon onverstandig bent geweest. Omdat we Tony Raymond als lid hebben aangenomen. Jij wilde niet in de club, is het niet? Nee, zeker niet. Maar jij stemde voor. Wat heb je in Zeemers dan tegen die man? Toevallig heb ik daarnet een praatje met hem gemaakt. leek me een erg geschikt type. Hij liet met de loop zijn foto van zijn wagen zien. Amerikaanse reuzen sleeg. Het geeft krediet als je zoiets rijdt. Hij vertelde dat de zittingen met echt mink waren bekleed. Ik geloof dat hij een beetje indruk op me wilde maken. ja. ...dat zal zeker zijn bedoeling zijn geweest. Nou ja, ik weet dat hij heeft gezeten. Maar je weet blijkbaar niet waarom. Nee, dat niet. Trouwens, dat weet niemand van ons. Behalve ik. Tony Raymond moest zitten... want iemand had vermoord. Claire, je meent het niet. Ik meen het zo oprecht als ik het zeg. Iemand vermoord? Maar vermoord had hij toch meer dan 18 maanden gekregen? En als je dat wist... ...waarom heb je dat niet aan andere bestuursleden verteld? Volgens mij zou dat niks hebben uitgemaakt. Maar natuurlijk zou dat wat hebben uitgemaakt. Beb en Yen en Morris vonden het geloof ik een interessant vooruitzicht... om een ex delinquent als lid te hebben. Maar als mij de feiten bekend waren geweest, had ik tegengestemd. In elk geval, hij is nou lid. En zolang hij zich behoorlijk gedraagt, kunnen we hem maar niet uitgooien. Maar ik herinner me niet dat ik daar iets over in de krant heb zien staan. Wie heeft hij dan vermoord? Hij heeft een oude dame op een zijberg doodgereden toen hij dronken was. En ging er toen, zonder naar haar om te kijken, vandoor. Tja... Het duurde nog wel even voor de politie hem te pakken had. Voor dood schuld werd hij aangeklaagd. Later werd de aanklacht teruggebracht tot roekeloos rijden. En met 18 maanden kwam hij eraf. Maar als je dat aan het bestuur had verteld... Dat heb ik nu eenmaal niet gedaan, Jerry. Dat wilde ik niet. En waarom niet? Ik zou zeker niet hebben voorgestemd. En Molly zal even min. Jullie wisten dat hij gezeten had. Je komt niet zomaar in de gevangenis voor het stelen van een paar appelen. Nee, maar het had toch ook gekund dat het voor belastingontduiking was geweest uw Raymond heeft gebofferd een keer met 18 maanden is afgekomen. Dat had minstens 10 jaar moeten hebben. Hij was doodgewoon moord. Maar Claire, hoe weet jij dat alles eigenlijk zo precies? Ik? Wat ik in de auto naast hem zat, toen het gebeurt. Goed goedheid. Nu zou je ook begrijpen dat ik er geen belang bij had het bestuur iets te vertellen. Jij kende dus Tony Raymond. Ja, ik kende hem al te goed... Waren jullie beiden? Ja, Jerry, dat waren we. En ik denk dat je nu wel geen zin meer zal hebben... om nog eens afspraakjes voor een gezellige lunch met me te maken. Maar als jij bij hem in de wagen zat... waarom heb ik hem dan niet gedwongen te stoppen? Jij moet toch wel geweten hebben... Ach, dat... Dacht je soms dat ik het niet heb geprobeerd? Ik, ik vroeg hem te stoppen. Ik schreeuwde tegen hem. Ik, ik probeerde op op de rem te trappen. Maar je had een overmoedige dronk en begon te zingen. Ja, stel je voor, hij begon te zingen. Huh. Dan weet je precies wat voor een fijn lid in de club bij hebben. En dat door jullie toedoen. En jij hebt hem niet verraden. Zeg Claire, hield jij van hem? Ach, wat doet het ertoe? toe? Zoveel dat je van hem hield. Voor zover ik weet is hij nu getrouwd. Getrouwd was hij toen al. Dat was een van de redenen waarom hij niet stopte. Dan was het uitgekomen dat ik bij hem in de auto zat. Hij zei dat hij me zo vermoord had als ik aan de politie ging. Wat een hond, Hij is erger. Hij is vreed, gemeen. Toen de zaak voor de rechter kwam, heeft hij over jou waarschijnlijk geen woord gerept, wel? Dat was het laatste dat hij gedaan zou hebben. Dan zou zo'n vrouw hebben willen weten wie ik was. Ja, ze houdt de hand op de portemonnee. En dat wil iets zeggen voor Tony Raymond. Ik geloof dat ik eens met de voorzitter moet gaan praten. Je gaat toch niet alles een moois vertellen? Nee, maak je maar niet ongerust. Jij blijft al buiten. Ik zeg eenvoudig dat ik een, een paar krantenknipsels heb gevonden of iets dergelijks. Zeg, ik ben wel benieuwd of Ian Courtney dat alles weet. Ach, ik, ik denk het niet... Hij introduceerde Tony in de club. Ze hebben elkaar toevallig bij de een of andere literaire lunch ontmoet. Ik kan me voorstellen dat het voor jou buitengewoon pijnlijk is... dat die Raymond hier rondhangt. Ach, nou, ik toch eenmaal mijn ontslag indien... komt er niks meer op aan. Dus we zullen voortaan je medewerking moeten missen. Het is niet anders. Ik haat die man. Hij heeft me meer ellende bezorgd dan iemand anders. Hij is allemaal rustig in die rechtszaken meegesleept. En misschien hebben we beschuldigd... als hij de waarheid niet voor zijn vrouw had willen verbergen... Had jij die avond zelf ook wat op? Ach van nee, ik was broodnuchter. Zeg Claire, eigenlijk ben je bang voor hem, is het niet? Oh ja, ik zie het in je ogen, je bent bang voor hem. Waarom zou ik bang zijn voor Tony? Omdat je het met jezelf niet eens bent. Niet eens of hij toch niet iets voor je betekent. Ach, kom Jerry, praat toch geen onzin. Je weet dat dat bij ons tussen beiden is gekomen. Je hebt je gevoelens voor mij bewust opzij gezet. En je weet dat ik van je hou en dat ik het onmogelijk voor je zou willen doen. Als dat zo is, gooi die Tony Raymond dan uit de club... Hoe je het doet, kan me niet schelen, maar goeie maar uit. Ik zal mijn best doen. Hij zal de kans niet krijgen je opnieuw voor drie te doen. Kom, ik maak het werk nog even af. Ga je niet even mee, iets drinken? Nee, dank je. Zoals hm. dus je wilt kwijt. Jerry, ik heb je toch gezegd dat ik moest werken. Hallo. Ja, ja. Tony. Jij? Vind je me veranderd? Dat is een hele tijd geleden, hè? Alleen bestuursleden hebben hier toegang. Oh, dan benoem ik mezelf voor deze gelegenheid maar tot lid van het bestuur. Sigaret? Nee, dank je. Nee, het is ook zo, hè. Je rookt niet en je drinkt niet... Soms heb ik me afgevraagd waarin we wel overeenkwamen. Ga weg, Tony. Een dringend verzoek. Ah, zomaar ineens? Ja, zomaar ineens. Geen vriendelijk woord voor een oude vriend die nog eens postzakken heeft moeten naaien. Je hebt geen vriendelijkheden nodig van mij of van iemand anders. Je weet heel best hoe je in de eerste plaats voor jezelf moet zorgen. Heb ik gelijk of niet, Tony? Misschien. Heb je mijn boek gelezen? Nee. Jammer, het zou je bevallen. Ik zal je een eigen handige handige het exemplaar toesturen, hè? Je woont, geloof ik, altijd nog in diezelfde flat? Oh, maar dan kan ik je beter mijn boek zelf even komen brengen. Kunnen we weer eens een knus etentje hebben bij het haardvuur? Net als vroeger. Hm, wat zou je vrouw er wel van zeggen? Je hebt me toen nooit verteld dat je getrouwd was. Oh, maar hoor, uh, Claire, je was toch geen bakvis meer? Je zei dat we zouden trouwen. Dat heb je heel positief gezegd denk je soms dat ik met jou zo bij ingelaten... als ik had geweten dat je jou... al... Oh, maar Claire, praat toch niet als een schoolkind? Ik heb me heus niet verbeterd dat ik de eerste was. Dat is onbeschaamd. Kindje, wat zie je er lief uit als je boos bent. Dat doet me denken aan die avond toen we over die oude dame heen hobbelden. Voort, Maak dat je wegkomt. Ga weg. Oh, ik zal weggaan zodra ik klaar ben. Zojuist zag ik hier zo'n knappe jonge man uitkomen. Is dat je laatste verovering? Jerry Garner en ik zijn alleen maar vrienden. Oh, natuurlijk. Alleen maar vrienden. Oh, als je vrienden. niet weg gaat, ga ik hier weg. Oh, kom niet zo haasten. Vrouw, Kom nou niet tegenstribbelen, kindje. Dat geeft je toch niks. Gemene bruut. Ah, dat zeg jij, die mijn oerkracht altijd zo bewonderde. God, als je me niet loslaat, dan ga ik schreeuwen. Oh, niemand hoort je. Hiernaast is veel te veel lawaai. Zullen we opnieuw beginnen, Claire? Ik heb jou in die rechtszaak buiten schot gehouden. Weet je nog wel? Alleen omdat je dat goed uitkwam... Als je niet ophoudt me lastig te vallen, zeg ik alles aan je vrouw. Dat zou je wel laten. En als je het doet, zou ik me wel eens in de club kunnen laten ontvallen dat jij samen met mij bij dat auto-ongeluk betrokken bent geweest. Dat durf je niet. Oh nee, moet je eens kijken. Denk aan kindje, ik kan een goede vriend, maar ook een heel slechte vijand zijn. <lacht> Ik heb me hier maar even in de zakkamer teruggetrokken. Het is in de zaal zo druk. Ik heb zojuist die mooie briefopener eens goed bekeken. Zo, zo. Is dat nou die veelbegeerde ereprijs? Nou, de club moet er wel slecht voor staan als ze niks beters kunnen geven. Zeg, wat is dat nou? Wat moet dat betekenen? Doe aan dat licht! Ja, als dat een grap moet zijn. Wat moet je van me? Laat me los! Laat me los, je? Laat me los, ah. Morris, ja, ga ik even spreken? Uh, Jerry, ik wou Morris juist voorstellen wat we gaan dansen. Zulke dineetjes zijn heel aardig, maar een dansje brengt de mensen dichter bij elkaar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wat is er aan de hand? Als Babs ons even wil verontschuldigen. Oh, natuurlijk. Ik zal wel even wat gaan drinken. Het gaat over Raymond. Ons nieuw lid? Ja. Ik heb nog geen kennis met hem gemaakt. Wat, uh, wat voor type is het? Rustig en een beetje zelf ingenomen. Oh. Oh, nou, ik geloof dat ik als voorzitter een, een drankje moet aanbieden... en hem officieel welkom moet heten. Nee, ik geloof niet dat je moet welkom heten. Wat? En wat markeert het dan? We hebben een grote fout gemaakt dat we Tony Raymond als clublid hebben aangenomen. Hij kan zich nauwelijks nu al onbebind hebben gemaakt Hij is vanavond voor het eerst hier Maurice, zojuist heb ik precies gehoord waarom hij gevangen heeft gezeten Ah, maar dat zou je niet zo mooi vinden, denk ik ja, Dat vind jij blijkbaar ook niet, tenminste als ik naar je gezicht kijk Voordat we hem aannamen hadden we eerst inlichtingen moeten vragen En naar Claire moeten luisteren Als ik me goed herinner was, was ze er erg op tegen hè? Omdat zij wist wat hij op zijn geweten had ja, ja, ja, maar ze kreeg nauwelijks gelegenheid om ons dat te vertellen Raymond moest zitten omdat hij iemand dood op zijn geweten heeft wat zeg je? Oh, niet bepaald moord. Nee, zo dramatisch was het niet. Maar hij heeft iemand doodgereden. en is er daarna kalm van deur gegaan. Weet je dat zeker is List? Hij ging met zijn ware oude dame dood. en ging er toen zonder ze naar zijn slachtoffer om te kijken vandoor. Zo, zo. Ja, me dat verandert de zaken toch wel. Hij kan niet in onze club blijven. en we moeten hem op de een of andere manier uitwerken. Ik stel voor een nieuwe bestuursvergadering te beleggen. en zijn lidmaatschap opnieuw in stemming te brengen. Hij heeft dus iemand doodgereden? ...en is er tussenuit geknepen. Maurice, ik vond dat ik het je moest vertellen. Uh, ja, zeker, dat begrijp ik. En wat doen we nu? Ja. Yeah. Ja, ik sta erover na te denken. Ik, ik, ik, ik weet het nog niet. Kunnen we het niet kwijt? Wat zegt het reglement daarover? Het reglement. Daar komen we dus niet veel verder mee. Het bestuur heeft het recht ieder uit te sluiten van het lidmaatschap... ...die dit uh, onaanvaardbaar acht. En hij is onaanvaardbaar? Jawel, jawel, maar we hebben hem als lid toegelaten... We hebben zijn contributie ontvangen ontvangst genomen. Die contributie kan hij zo terugkrijgen. Als we dat type handhaven, Morris, dan, dan zullen we er allemaal spijt van hebben. Wat voor groot mysterie is er aan de orde? Oeh, jullie kijken allebei zo akelig ernstig. Zeg, Morris, ben je met nieuwe plannen bezig? Dan heb je daar Jerry's raad bij nodig. Neem me niet kwalijk. Zeg, wat heeft Morris? Hij ziet er hard alsof je een geest heeft gezien. Dat zou wel eens kunnen. Nou, nou, kom, kom, kom, kom, mevrouw Lee. houdt u zich vooral nog een beetje kalm, hè? Ja, dat kunt u gemakkelijk zeggen, inspecteur. U hebt hem niet gevonden. Oh, verschrikkelijk was het. Ik ging de zijkamer binnen. Ja, breng hier, geen mevrouw, oh. zijn stoel. Jawel, inspecteur. Mevrouw, gaat u zitten. Dank u. Nou, u ging dus de zijkamer binnen en vond meneer Remens. Ja, inspecteur. Hoe laat was dat precies? Dat kan ik u niet zeggen. Alle leden waren naar huis gegaan. Het moet dus na negenen zijn geweest. Maar de bestuursleden waren het er nog eens, niet? Ja, meestal blijven we nog even om de boel op te dragen. Ja, juist, ja. Waarom gingen we eigenlijk de zijkamer binnen, mevrouw Lee? Ik zag mijn handtas. Ik dacht dat ik hem ergens had laten liggen. Toen meende ik dat Claire. Claire? Wie is dat? Nou, dat, dat is onze secretaresse. Oh. Ik dacht dat als zij de tas gevonden zou hebben, ze hem wel in de zijkamer zou hebben gelegd. Nee. Ja, dat doet ze altijd als er dingen zijn achtergebleven. De zijkamer ligt naast de clubzaal, nietwaar? Ja. Alleen de bestuursleden hebben daar toegang. Maar meneer Raymond was toch geen lid van het bestuur, hoor? Nee, inspecteur. Hij was kort geleden lid geworden. Hij moet naar binnen zijn gegaan om iemand te spreken. Oh, yes. Oh, wat ...voel ik me ellendig. Ja, ik zal maar. het nooit van mijn leven meer kwijtraken. Ja, Hij lag achterover op de grond... ...met die afschuwelijke briefopener in de borst. Ja, ja. Ik ook. Oh, ...en dan te denken, inspecteur... ...dat de mensen daarom vechten. Ja, ja. Het is onze ereprijs, ja. weet u. De ereprijs die we voor de beste misdaadroman van het jaar geven. Uh, waarom lag die briefopener, die ereprijs zogenaamd... ...in de zijkamer? Hij lag erom aan de leden te laten zien... De volgende maand op het jaardiner zou de prijs worden uitgereikt. Mevrouw Lee, weet u of iemand iets tegen de heer Raymond kon hebben? Wat zouden ze tegen hem kunnen hebben, inspecteur? Hij was pas lid geworden. Maar Claire oh. Nesbitt moest niets van hem hebben. Ah. Zij was tegen zijn lidmaatschap, omdat hij in de gevangenis had gezeten. Ja, dat oh. wil ik maar. ja. Goed, mevrouw Lee. Maak u ze maar niet streef verder, hè? ja, ja. Kan ik gaan, inspecteur? Ik kan niet gauw genoeg van deze vreselijke plaats wegkomen. Ja, maar toch zou ik graag zien dat u voorlopig nog bleef. Hè? Ik heb u alles verteld wat ik weet. Ja, wilt u uw voorzitter misschien even vragen hier te komen nu? Ja, inspecteur. Goed zo. Oh, waarom is van zoiets overkomen? Nou, die is blijkbaar helemaal van streek, inspecteur. Ja, dat schijnt zo. Maar als je ooit eens wat van de boeken hebt gelezen... dan zou je weten dat ze onaangename situaties toch wel plezierig vinden, hoor. Nou ja, ja over schrijven, inspecteur, is de ene kant van de zaak. En in werkelijkheid meemaken de andere. Volgens mevrouw Lee waren alle leden naar huis gegaan. Alleen de bestuursleden waren er nog. En Raymond was niet langer dan tien minuten dood toen hij werd gevonden. Ja, de dokter is heel positief in zijn verklaring. Ja, inspecteur. Ja, en verder, de leden hebben geen toegang tot de zijkamer... De kring van verdachten is dus uitsluitend het bestuur, hè? Uh -huh. uh, Hier is een naamlijst van de leden van bestuur. Oh, mooi zo. Um, Morris Greg is voorzitter. Ja. Ja. Hier Courtney penningmeester. Claire Nesbitt secretaresse. En mevrouw Babs Lee en de heer Jerry Gardner, gewone bestuursleden. Vijf mensen die, het schijnt, geen van alle het slachtoffer kenden. En volgens de dokter moeten voor de moord een korte worsteling zijn geweest. Dat zou doen vermoeden dat een man de dader is. Vindt u ook niet? Nou, nee, daar ben ik niet zo zeker van. Het kan ook zijn dat er iemand met een vrouw slaast is geraakt... toen niet probeerde haar zijn attenties op te dringen, nietwaar? En zij het zelfverdediging naar de briefopenheid heeft gegrepen. Oh, komt u binnen, meneer. Ja. Dat is een ellendige geschiedenisinspecteur. Ja, ja. Uh, ik ben de voorzitter van de club Het Zwarte Masker. Mijn naam is Greg. Nou, oh, ik zal u niet onnodig ophouden, meneer Greg. Zegt dat uh, zou wel overal in de kranten komen, hè? denk ik zo. Ja, licht. Dat doet onze club geen goed. Hm? Denkt u niet, inspecteur, dat de, de dames kunnen gaan? Voorlopig zou ik de dames willen verzoeken te blijven, meneer Kreek. Oh. Ja, misschien wilt u een paar vragen beantwoorden... Ja, maar ik, ik kan u niets vertellen, inspecteur. Ik, ik had met, met meneer Raymond zelf nog geen kennis gemaakt, dus... Hey, meneer Kreek, is dat niet een beetje ongewoon? Hm? Ik bedoel, voor u dan, als voorzitter zijnde? Gewoonlijk heet ik de nieuwe leden steeds welkom, inspecteur. Ah. Zo ver is het vanavond niet gekomen. Maar ja. het was u toch bekend dat de heer Raymond hier aanwezig was, Ja, he? ja, dat, dat wist ik, ja, ja. En toch zag u geen kans om een woordje met hem te wisselen. Ja. Nee, maar ik vergeef wel dat Ian Corsney zich met hem zou bemoeien. Ian Corsney? Ja, die heeft hem hier in onze club geïntroduceerd. Hij bracht me vanavond hier. Ja, ja, ja, ja. Wist u, meneer Greek, dat Tony Raymond in de gevangenis had gezeten? Uh, ja. Daarover werd op de bestuursvergadering gesproken. Uh, uh, natuurlijk was ons niet bekend waarom hij was veroordeeld. Zou dat enig verschil hebben gemaakt, dan? Wel, ik. hè? Uh, huh? huh? uh, ja. Ja. Vermoed van wel. hè. Huh? Kijk eens, als ik alle feiten had geweten... voor de vroeger had ik tegen hem gestemd, hè? Omdat, meneer Greek... uw eigen vrouw enige jaren geleden door iemand werd overreden... die er na het ongeluk vandoor ging, niet? Wie heeft u dat verteld? Mevrouw Lee zei dat. Uh, Peps kan ook om De bestuurder bleef altijd onbekend. Ja, dus... Uh, s'avonds laat is dat gebeurd. Ja, ja, ze, ze zou even een brief gaan posten. Het spijt me, meneer Greek. Ik meen dat u psychologische griezelromans schrijft. Ja, mag ik vragen wat heeft dit met dit geval te maken, inspecteur? Misschien mag ik u voorstel doen de dader te zoeken en ons thuis te laten gaan. Met uw gewaardeerde medewerking, meneer Greek... zullen we ongetwijfeld de dader kunnen ontmaskeren. Ja, ja. Maar ik moet u en de rest van het bestuur verzoeken voorlopig nog hier te blijven, hoor. Misschien wilt u dat dan aan de overige dames en heren mededelen... en Miss Nesbit vragen hier te komen. Ja, huh? ja, ja, ja. Uh, inspecteur uh, Claire... Hé, Klaar is namelijk opgevonden. Ach, ach. Misschien wilt u daar een beetje rekening mee houden als hij eronder vraagt. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeg eens, Edkins. Waarom sta je zo voor je uit te staren? Ik sta te denken, inspecteur. Nou, en? Morris Drake zei dat hij Raymond nooit als lid van de club zou hebben aangenomen... als hij had geweten wat hij op zijn geweten had. En? Nou, inspecteur... Het kan zijn dat Nikolik een haatcomplex heeft tegen alle doodreigers die er zonder naar hun slachtoffer om te kijken vandoor gaan. En dat die iemand die je tevoren nog nooit gezien had... daarom om ze heeft te helpen? Ja, inspecteur. Ik houd dat beslist voor mogelijk. Tja, in een moordzaak is tenslotte alles mogelijk. Maar nu zoeken we naar feiten en motieven... en niet naar complexen. En Jan Kotny. introduceert Tony Raymond in de club. En de enige die tegen dat nieuwe lid bezwaar maakt is de secretaris Claire Nesbitt. Ik vraag me af waarom. Misschien zal ze ons dat wel vertellen. Ja, misschien. Ja, dames en heren, mag ik, u verzoeken, mag ik u verzoeken, niet onderling te debatteren. Goed zo, doe jij me of je een bestuursvergadering leidt. Begrijp je dan niet, Morris, dat we allemaal, zoals we hier zitten, van moord worden beschuldigd? Ach, Pep, kom je daarbij... De inspecteur zou ons heus niet allemaal hier vasthouden als we niet onder verdenking stonden. En jij bent de schuld van alle vier. Zo. Hallo, je bedankt. Ja, natuurlijk. Als jij dat mooie nummer niet bij de club had geïntroduceerd. Ja, ja, ja, die man is nu dood. En van de doden niets dan goeds. Oh, jullie mannen maken mij ziek. Jullie blijven daar maar kalmweg zitten zonder iets te doen. Waarom zeggen jullie die inspecteur niet dat we ervoor passen om als een, een stelletje schoolkinderen na te blijven? Kom naar Babs, die inspecteur doet eenvoudig zijn plicht. Zijn plicht? Als je op mij vraagt, vindt hij het leuk om mensen in de tang te nemen. Kleer, het zit nu al meer dan twintig minuten bij hem binnen. Ja, kijk eens hier. We hebben tot nu toe allemaal met moord op papier gespeeld. En nu het menens wordt, staat het ons niet zo heel erg aan. Hoe kunnen wij het helpen dat het publiek om lectuur vraagt... Die gekruid is met elke vorm van misdaad? Kijk maar eens naar mijn verkoop. Ja, hoe zouden we de omzet van jouw boeken ooit kunnen vergeten? Of mogen we die niet vergeten? Niks voor jaloezieën. Alleen omdat jij nog nooit boven de 10.000 exemplaren bent gekomen. Daar bedenk ik me, Peps. Dat jij in een van jouw boeken bijna precies zo'n misdaad beschrijft. Ja, dat is zo. Dat was in de Rode Ridder. Twee mannen spelen schaak en dan gaat plotseling het licht uit. Ja, en de moordenaar valt zijn slachtoffer aan met een van de schaakstukken. De Ridder heeft in zijn land een dodelijk gif verborgen. Uh, vitriol, geloof ik. En je moet je precies aan de feiten uit mijn boek houden, Moors. Het was Jan Kali. Ja, dat was Jan Kali. Maar op het gebied van moorden kan niemand jou meer iets leren, Babs. Wil jij daarmee zeggen dat ik Tony Raymond heb vermoord? Alleen omdat ik dat zo opwindend vond. Ik heb de man maar heel even gesproken. Jawel, maar je moest niets van hem hebben. Hm? Later zag ik je. En je was razend. Als je het wilt weten, kon zijn manieren niet uitstaan. Maar hoor Morris, Morris. Zelfs jij zou niet zo dom zijn om iemand uit je boek een ander te laten vermoorden. Alleen omdat hij hem niet kon uitstaan. Dan zou je een beter motief moeten verzinnen. Ja, nou, Morris is de koning van de motieven. Waar hij ze vandaan haalt is dus mij een raadsel. Weet je nog die vent in de Hollandse molen die eens na dertig jaar met zijn zwager afrekende? Dat boek, daar vond ik nou niks aan. Het was alleen maar laag bij de grond. Ik vind dat we de dat op een behoorlijk en boeiend pijl moeten houden. Hm, we schenen nogal goed van elkaars boek op de hoogte te zijn. Hm? Maar niemand kan mij dit zaakje in de schoenen schuiven. Want ik heb die Rainbow nog nooit gezien. Dat zeg jij tenminste voortdurend. Jouw eigen vrouw werd toch in dat tijd door net zo'n rij maar raar kerel overreden, eh, of niet? Dat zal ik zeker niet doen. Dan kijk nou maar niet zo onschuldig. Ik heb jou ook wel eens met die slee van je aan de gang gezien. Bij dat gangetje van 90 kilometer in de bebouwde kom. Alsjeblieft. Ja goed, maar als ik iemand van de sokken reden zou stoppen. Nou ja, Tony Raymond deed dat niet. En nou is hij zelf ook dood. Zal mij benieuwd wat Claire binnen doet. Wat letje? Kom, ga naar binnen. Je bent toch zo dol op haar? Als ze niet gauw komt, zal ik dat zeker doen, ja. ...zal die inspecteur Wright wel alles over ons vertellen. Claire kan nooit een geheim bewaren. Zo, je vrouw Nettbeet. Dit is dus alles wat u ons kunt vertellen. Hm. Me ja. denkt dat het genoeg is, inspecteur. O, nu zult u mij wel als verdachte arresteren. Hm. Ik ben de enige die Tony Raymond werkelijk heeft gekend. Ik ga me indenken dat zo'n lidmaatschap van de club minder aangenaam voor u was. Maar ik zou het mijne tenminste zeker hebben opgezegd. U bent blijkbaar degene die Raymond het laatst nog levend heeft gezien... Behalve dan natuurlijk de moordenaar, hè? Dat schijnt wel zo. Tony kwam in de zijkamer toen ik de convocaties voor de jaarlijkse algemene vergadering aan het tikken was. Ik vroeg hem de kamer te verlaten, maar dat wilde hij niet. En toen? Toen ben ik de kamer uitgegaan. De briefopenaar lag op dat moment nog in de zijkamer, is niet? Ja, inspecteur. Ja, wie bracht hem eigenlijk mee naar de club? Ik, inspecteur. De volgende maand is het jaardiner. En de leden kunnen de prijs altijd van tevoren bezichtigen. Liet u de briefopenaar meneer Raymond, zien? Nee, inspecteur. De briefopener lag op het bureau in een leren etui. De heer Raymond nam het uit het etui en bekeek het van alle kanten. Juffrouw Nesbit, nadat u de zijkamer had verlaten, zag u toen iemand anders naar binnen gaan? Nee, inspecteur, niemand. Nou, ik dank u, Juffrouw Nesbit. Het spijt me dat ik u zo lang heb moeten lastigvallen. Dan zal ik even luisteren, inspecteur, tot de politiepost zijn. Nee, Atkins, dus luid Juffrouw Nesbit even uit, alsjeblieft. Hè. Deze kantje van. Heer inspecteur moordzaken gebracht. Oh, hallo, dokter. Ja, ja, ja. Ik ben hier nog in de club, ja. Ja, het lijkt wel een nachtzitting. Hebt u nog het een of ander ontdekt dat ons op het spoor kan brengen? Ja? Sowieso zo, zo, zo. Ja, inderdaad, u heeft gelijk. Ja, misschien geeft ons dat een aanwijzing. Wel bedankt voor uw telefoon, dokter. Huh? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kunt u breken, hoor. Ja, dokter. En, inspecteur? Ze hebben op die Raymond een voorlopige schoon gehouden. Ha. Dit zou wel eens onze geluksavond kunnen worden. Wat zegt u, inspecteur? Met de moord op het programma? Ze hebben twee samen ontdekt op Remonds linkerhand. Die moeten twee of drie seconden voor zijn dood zijn toegebracht. Wat voor schrammen, inspecteur? Nagelkrobben? Nee, volgens de dokters zijn het samen van een veiligheidsspeld. Uh -huh. Ja, het lijkt wel alsof er een stuk van de speld is afgebroken... en tijdens de worsteling een Remond's hand is gedrongen. Het puntje van ongeveer twee millimeter zat onder de huid. En wat doen we in inspecteur? We zoeken naar een speld in een niet al te grote hooiberg. Hiernaast in de kamer zijn vijf mensen... van wie er één Remond heeft vermoord. En als ik me niet al te erg vergis heeft die ene een veiligheidsspeld met afgebroken punt bij zich. En, Claire? Wat was er aan de hand? Oh, de inspecteur stelde allerlei onbenullige vragen. Hm. Je zal hem denk ik wel hebben verteld dat je die avond samen met Raymond in zijn wagen zat. Ja, natuurlijk heb ik hem dat verteld. Ik had toch geen keus. Het zal mij benieuwen of ze het Raymond's vrouw al hebben verteld. Oh, ze hebben nooit van elkaar gehouden. Ze zal er geen nacht minder om slapen. Lieveling, ben je niet een beetje hard in je oordeel? Wat denk je dat ik anders kan zijn, Jerry? Denk jij dat het leuk is om het verleden zo op je brood gesmeerd te krijgen? Als iedereen weet dat jij dat meisje was. Moeten ze dat weten? Ho, als de heren verslaggevers eenmaal aan de gang gaan, komen we allemaal in het zoeklicht. Ja, Claire, jij bent de laatste die je hem levend hebt gezien. Je, je vergeet blijkbaar de moordenaar. Of denk je soms dat... Ah, Claire, natuurlijk denk ik dat niet. Ah, ja, maar ik had het motief. En daar zoekt de politie nou eenmaal naar. Wat voor geheim hebben jullie daar? Wij bemoeien ons met onze eigen zaken, Bebs. Iets wat jij niet begrijpt. Je hoeft heus niet zo tegen mij uit te vallen, Claire. En dan te denken dat alles in ons bestuur even vriendschappelijk toeging. Kijk nou eens. Ian staat Morris maar aan of hij nog een over in zijn mouw heeft. En straks weer onverhoed zal aanvallen. Wat bedoel je met straks weer onverhoed zal aanvallen? Dat zei ik maar zo. Hoe het zei, iemand heeft Tony Raymond vermoord... en ik heb het niet gedaan. Dat zeg je tenminste. Je bent leuk, Jerry Garner. Als dit voorbij is, leg ik mijn bestuursbaantje neer. Het is mij hier te gezellig. Is er hier iemand die een, uh, iets weet van uh, eerste hulp? Ja? Huh? Uh, Morris is niet goed geweest. Nou, ik ga wel even naar hem kijken. Pas op, Claire. Ja. Je weet nooit. Ja, ik weet dat Mars zo af en toe een geestelijke inzinking heeft. Dat wil nog niet zeggen dat hij schuldig is. Wie denk je dan dat het heeft gedaan? Als ik je dat zou zeggen, dan konden ze me wel eens van laster beschuldigen. Ik heb er zo'n idee van dat jij het weet, Ian. Jouw amateurdetectives zijn de wet altijd in slag voor. Ik geloof dat jullie de moordenaar van Raymond bijzonder graag te pakken zouden krijgen. Toen hij was toch jullie vriend? Wat mij betreft, ik mocht hem wel. Ik geloof dat de mensen hem verkeerd begrepen. Oh, inspecteur Wright. Ik hoop dat u ons komt zeggen dat we allemaal naar huis mogen. Atkins, sluit de deur alsjeblieft. Nou, ik geloof dat ik u allemaal niet meer zo lang nodig heb. Meneer Craig voelt zich niet goed, inspecteur. Ja, nee, dat is onzin. Ik, ik, ik ben zo benoord dat het is hier een beetje, een beetje, een beetje warm is. Ja. Dames en heren, wilt u zo goed zijn allemaal even te gaan zitten? Ja, ik wil u even bij elkaar hebben, dan schieten we gauw weer op. Het mag het leiden. Door de Insignes die u draagt, ken ik van iedereen de naam. En dat is wat gemakkelijker, hè? Draagt ieder lid van deze club een insigne? De inspecteur, alleen de bestuursleden. Johan Esbitt, mag ik even uw insigne zien? Moet ik het afdoen? Graag, ja. Inspecteur, is dit eigenlijk een nieuw gezelschapsspelletje? Dit is helemaal geen gezelschapsspelletje, meneer. Dat verzeker ik u. Hm. Bekijkt u mijn insigne, maar als u wilt. Hm, dank u. Oh. Gewoon karton met een veiligheidsspel erachter. Ik mag dat insigne niet. Het mijne heb ik vanavond niet opgehaald. Weet u dat wel zeker, mevrouw Lee? Natuurlijk weet ik dat zeker, inspecteur. Het staat niet op een zwarte cocktailjapon. Bovendien hoef ik geen naambordje te dragen, iedereen kent me. Meneer Kreek, maak uw insigne even zien. Hm? Ja. Waarom? Dat u de net zo uit de stad van van Nesbit. Ja, ik zou het toch wel even graag willen zien, hoor. Zoals u wil. Hier is het. Nee, dank u. Zoekt u soms naar vingerafdrukken van het slachtoffer inspecteur? Dat zou wel eens kunnen zijn, meneer Klaan, hè? Maar ik u winst een Ach, Claire. wie jij het even allemaal geverhalen? Okay. Het lijkt u wel een striptease. Huh. Mij je wat er aan die insigneus te zien is. En, inspecteur? Hebt u al vingerafdrukken gevonden op die insigneus die u zo nauwkeurig hebt bekeken? Dat kan ik u niet zeggen, mevrouw Lee. En ik dacht dat u zei... Inspecteur, zegt u ons tenminste wat dit alles toedient. En moeten we zo lang in het onzekere blijven. Meneer Courtney, u wint Sinja is teweer. Wat zegt u? U en Sinja, meneer Courtney. Dat heb ik niet op. Dat is niet nodig. Net als mevrouw Lee ik kan alle leden mij. Maar Ian, ik heb het je zien dragen. Nee, vergis je. Ik had het niet op. Ja, heus. Ik weet het zeker ja dat het op toen je Tony Raymond aan me kon voorstellen. Je moet je heus vergist hebben, Babs. Nee, Ian. Ze heeft gelijk. Je had het op. Iemand wilde je spreken en die heb ik naar de bar gestuurd... en gezegd dat hij je daar aan je insigne kon herkennen. Nou, heus inspecteur, dat is alles onzin wat ze beweren. Misschien wilt u even uw zak omkeren, meneer Courtney. Nog eens zeven, inspecteur. U kunt niet van mij verlangen dat ik... Herkens. Kom, meneer Courtney. Mag ja. ik even zien of u dat insigne bij u heeft? Blijf op af. U hebt het recht niet me zo te onderzoeken. Morgenochtend ga ik naar mijn advocaat. Mm -hmm. Meneer, u had inderdaad het is in je bij u, zoals ik zie. De inspecteur mag het wel even bekijken, nietwaar? Het gaat alle perken te buiten. Ja, ja, ja, ja. Nu weet ik waarom u een signe niet kan dragen. Het uiteinde van de speld is afgebroken. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Jammer. Dat u dat in Singen niet heeft laten verdwijnen, meneer. U daar nog de kans toe had. Ja, maar toen wist u blijkbaar nog niet dat de afgebroken punt van de speld... in de hand van uw slachtoffer zou worden gevonden, meneer Goodney. Ian! Dat is nou de laatste die ik zou hebben verdacht. Oh, gek zijn jullie. Allemaal gek. Ik heb Tony Raymond in de clip geïntroduceerd. Ja, juist ja, ja. U bracht hem hier binnen. Ik denk zo met het vooropgestelde doel om hem uit de weg te ruimen. U hebt uw kans afgewacht toen u wist dat hij alleen in de zijkamer was. En toen bent u naar binnen gegaan. Pas op, hè, kind. Laat hem niet ontsnappen. Nee, nee. Los. Ik zeg jullie dat ik hem niet heb vermoord. Even van die daar was het. Nee, meneer Courtney. Zo heeft u het altijd willen voorstellen. U hebt nooit gedacht dat ze u voor de moordenaar zou houden... omdat u iemands vriend was. Maar u wilde hem uit de weg ruimen om persoonlijke redenen. En u dacht als hij in dat clubgebouw van misdaadromancijfers zou worden vermoord... dan verdenk ik op een aantal personen tegelijk zou vallen. Jammer voor u raakte tijdens de worstelingen een signa los... en de speld brak af. U had eraan moeten denken, meneer Courtney... dat de vermoorde doorgaans nog een wapen heeft... om de schuld van zijn moordenaar te bewijzen. In dit geval een stukje speld van twee millimeter. Breng hem weg, Hier, Hierheen, Courtney... Dames en heren, ik wens u een goede avond. Ik dank u voor uw medewerking. Mm. Later zullen we u mogelijk nog nodig hebben, maar uh, dan hoort u nog wel van me. Goedenavond, dames en Goedenavond, ja. dames en ja. Die... Die en Kort, die ging wel heel gewillig mee. Ja, wat, wat, wat moest hij anders doen? Ja. Maar, maar zelfs nu kan ik het nog niet van Ian voorstellen. Hij is toch niet zo'n heftig type? Zelfs zijn boeken zijn heel tam. Nou, ik heb die hier in altijd wel al wat verdacht gevonden. Waar haalde hij al dat vele geld vandaan? En dan die reuze wagen en die dure smaak. Dat kon hij onmogelijk uit de opbrengst van zijn boeken doen. Ik geloof dat ik weet waarom u Raymond heeft vermeurd. Hm? Nou, Jerry. Waarom dan? Kom, kijk niet zo geheimzinnig. Vertel op. Ian Courtney was dol op Raymond's vrouw. Wat? Ze heeft geld. En terwijl Raymond in de gevangenis zat... hadden Ian en mevrouw Raymond afspraakjes in de stad. Hoe huh? weet je dat? Ik zag ze dikwijls samen... Maar toen wist ik niet wie ze was. Toevallig liet Raymond me vanavond een foto zien. Hij wilde me eigenlijk alleen zijn auto laten zien, maar zij stond ernaast. Ik herkende dat direct. Zij was dat aardige blonde vrouwtje dat ik samen met Courtney had gezien. En denk jij nu dat hij Raymond vermoordde om zijn vrouw te kunnen krijgen? Ja, daar lijkt het wel op. Mevrouw Raymond heeft geld, ze is de dochter van een oliemagnaat. Ik heb me altijd al afgevraagd waar hij al dat geld vandaan haalde. Nou weten we het. Zij zal hem wel hebben geholpen. En toen besloot Ian Courtney waarschijnlijk om voor altijd van haar en haar geld te houden... ...introduceerde Raymond in de club en vermoordde hem daar. Maar Jerry, van dat alles heb je de inspecteur geen woord verteld. Nee, dat is zo. Waarom niet? Dus? Zulke belangrijke richtingen had je toch niet voor je mogen houden, vind ik. Ik ben de romanschrijver, Morris. En mijn figuren lopen niet naar de detective met kletspraatjes. Het was de taak van inspecteur Wright om de waarheid aan het licht te brengen... en de dader op te sporen. En niet mijn taak om hem daarbij te helpen. En dan te denken dat we allemaal verdacht werden. Jerry, ik, ik heb er geen woorden voor. Ja, luister eens, als iemand anders was gearresteerd, had ik mijn mond opengedaan en verteld wat ik wist. Maar zeker wist ik ook niet dat hij het had gedaan. Jawel, maar hij had een motief. In ieder geval zal ik dat idee van die veiligheidsspeld... in mijn volgende roman verwerken. Je moet tenslotte als schrijfster van al die ervaringen gebruik maken. Hoe heet dat nieuwe boek van je... De pin-up moord. Wie weet. Zal ik jou naar huis brengen, Claire? Als je het wilt, Jerry. Graag. Wacht eens, ik weet iets beters. Laten we ergens een kopje koffie gaan drinken. En samen wat praten. Ik heb je raad namelijk nodig. Je moet weten dat ik in mijn boek juist op een moeilijk punt ben aangeland. Oh, die Jerry. Ja, kom, we moeten aan het werk. De moordenaar komt juist de kamer binnen. En dan, als het licht plotseling uitgaat... Ja. U hebt geluisterd naar Moord op de Agenda. Detective voorspel van Arlene Burke en Len Stewart. Vertaling F.A. Pochenbeek, regie Bert Dijkstra.